Goedemiddag, ik ben Diel Kuteertse. Dit is het nieuws van NOS op 3. Het Amsterdamse studentenkoor wordt waarschijnlijk gestraft voor seksistische uitspraken. De Amsterdamse universiteiten en de Hogeschool van Amsterdam zien het niet echt zitten... om komend collegejaar beurzen te geven aan bestuursleden van het koor. Het komt door uitspraken dit weekend tijdens een lustrumfeest. Tijdens speeches werden vrouwen hoeren genoemd. En dat vrouwen, niks en niks... Ook zouden vrouwen sperma-emmers zijn genoemd... en werd er gezegd dat de mannen hun nekken zouden breken om hun lul erin te steken. Een van de mannen die de uitspraken deed... zou zich juist bezighouden met de cultuurverandering binnen het kor. Ook vorig jaar kreeg de vereniging geen beurzen... door mishandelingen en vernederingen tijdens de ontgroening. In Rotterdam is een derde verdachte opgepakt... voor het doodschieten van de Rotterdamse DJ Siki Martina. Het gaat om een man van 32. Martina werd ruim twee weken geleden in de buurt van een metrostation doodgeschoten... Hij werkte als producer aan nummers van Frenna en was de DJ van rapper Sixteen. Concertorganisator Mojo roept duizenden fans van Lady Gaga op om op tijd naar Arnhem te komen. De zangeres treedt vanavond op in de Gelredoom en het kan in de buurt druk worden... want er is een brug afgesloten en Mojo adviseert fans om buiten de spits te reizen... om te voorkomen dat ze vast komen te staan. Oranjeverdediger Kerstin Kasperij heeft een nieuwe club, een Topclub nog wel. Ze verkast van FC Twente naar Manchester City. Dan vindt ze zelf ook wel een lekkere transfer. Ja, is niet mis. Ze weet het al een tijdje, maar ze kan het nu pas vertellen. En dat voelt wel een beetje gek. Zo net na de uitschakeling van Oranje op het EK. Je gaat eigenlijk van de hele teleurgestelde naar... Ook wel weer heel opgelucht en blij dat je dit mag gaan vertellen eindelijk. En dat, uh, dat het uh, naar buiten komt. Kasperij is 21. Ze heeft nogal veel zin om uit te komen in de beste vrouwencompetitie ter wereld. Ja, als ik gewoon in vorm blijf en fit blijf, verwacht ik wel uh, een goede kans te maken om uh, veel te gaan spelen. Het weer op steeds meer plaatsen wordt het droog en breekt de zon door. Dan wordt het een graad of 21. Morgen droog en ook 21 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is even de Hart van de ANWB. Op de A5 hoofddorp Amsterdam tussen Westpoort en de aansluiting met de A10 nog 3 kilometer file door omrijders vanwege de werkzaamheden op de A10 ring zuid richting Utrecht. Op de A7 Zaanstad richting Hoorn, 5 kilometer door een ongeluk bij Purmerend. De weg is net weer vrij. A9 Alkmaar richting Amstelveen ook door omrijders tussen Badhoevedorp en Amstelveen 4 kilometer file.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 up in even slices, uh, pray on your feet.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 I <laughs> 9 een... I won't think of you at all Sticks and stones and all that Does Jesus love the ignorant? I like to think he'd gladly take us all the kids are not alright None of us are right I'm tired but I won't sleep tonight Cause I still feel alive significant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 Op vakantie Aan het strand, aan het zee met een dame Oeh, we gaan zo lekker in de hamers Met een cocktail op wat het laat Zonnetje, zonnetje En een cocktail op de beach. Vanavond wil ik Ja, iets. Ik ben even te uit op een kleine roadtrip ga richting Zuid yeah. Onderweg naar het druiven fruit Mijn raampje open heb de zon op mijn huid Neem het op me ik ga aan het chillen zonnetopje Hoe is de tot we kotzen? Even champagne, neem ik nog een slokje. Yeah. Ik wou geven een vakantie. Ik wil een cocktail aan Of geef een pilsje of twee. Of ik terugkom, geen garantie. Onder de zon heb ik geen last van hij mee. Ik wou geven vakantie. Voor alle mannen zijn bezweet Ben met gidsen en je weet En neemt je chick mee op date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 de zomer van ZFM ZFM's antwoord. ZFM's antwoord. Fm. ZFM zal FM 106.9 FM